Uw. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen die in het buitenland is geweest, laat je testen. Ook als je terugkomt uit een land dat op geel of groen staat. Die oproep doet minister De Jonge. We weten dat uh, ja, datgene wat terugkeert van vakantie en, en degene die uh, meer kans hebben om dat virus mee terug in hun koffer te nemen, dat zijn onze jongeren. En vooral die moeten zich dus melden bij de teststraat om een vierde golf te voorkomen, zegt hij. Er zijn ook weer nieuwe coronacijfers en die zien er goed uit. De afgelopen week daalde het aantal besmettingen met 26 procent. En ook bijzonder, afgelopen dag zijn er geen nieuwe coronapatiënten op de IC beland. Dat is voor het eerst sinds die gegevens worden gedeeld. Op een basisschool in Roermond heeft een leerling tijdens een spreekbeurt kogels uitgedeeld in de klas. Ouders die hun kind thuis zagen komen met munitie sloegen alarm. De politie onderzoekt hoe de leerling aan de ongeveer 30 kogels is gekomen. Jumbo biedt excuses aan voor zakken rode currysoep waarop staat dat hij verrassend vegetarisch is. Terwijl er volgens de kleine lettertjes bij de ingrediënten ook bijna 5% kip in zit. Jumbo zegt op Twitter dat de soep inderdaad niet vegetarisch is en dat er een fout is gemaakt met de verpakking. Er zijn nieuwe verpakkingen besteld. En tijdens een potje FIFA kun je je spelers vanaf, vanaf vandaag laten ronddraven met de tekst Hashtag tegen KK op hun shirt. Het is een campagne tegen het gebruik van het scheldwoord kanker in het voetbal op het veld langs de lijn. Maar dus ook in games legt KWF kankerbestrijding uit. Zo kunnen ze online uitdragen dat zij een statement maken tegen het schelden met het woord kanker. En offline uh, kunnen alle amateurclubs in heel Nederland een mouwbadge bestellen. En elk team kan zo uh, met het KK logo op de arm ook een statement maken. Het weer. Vanmiddag wordt het op wat meer plekken droog. Maar er is ook kans op een onweersbui. In het zuiden is misschien de zon nog even te zien. En het wordt 17 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 in beide richtingen. Je moet rekenen op een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Oh.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 You down, take get your parachute, parachute and go. Take the baby, come back tomorrow. Take get your parachute, parachute. I am. Take the you ever get in sorrow. And if the sorrow. It's a beautiful day for jumping.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 La gueule mon cri, me voilà, tant pis Voilà, voilà, voilà, voilà Juste ici, moi, mon rêve, mon vie. Comme j'en crève, comme j'en rie Me voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas Je vous en supplie, restez longtemps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 Dus pak je radio, Werner Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerwit. Cremecho. CFM hoor, ja. hoor je nu overal, ieder en maal weer. CFM on Floyd. I don't want no fly guy, I just want a shy guy. That's what I want, gay. Yeah. You know what I want, gay. Yeah. 'Cause the them a rush me, just a waif a pretty boy and wan fi love me. I need them love, yes I need them love. Show them know me and me sexy. Every make me go me say ready. I need them love, yes I need. Yeah, let's shine my name Want you for me, love me Want you for me, friend Till the very end Till the very end But I don't want to stop Loving everybody Let's shine ZFM. 106.9 FM, The FM's 106 FM. I, I had slow motion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 Long, long, long, long, long.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 This episode, I don't see. You can never tell how the next day life could be. Do you know what it feels like? Love is so. with